Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De eerste fase van de afzettingsprocedure tegen president Trump is afgerond. De Democraten hebben hun argumenten uiteengezet waarom ze vinden dat Trump moet vertrekken. Later vandaag komt de verdediging van de president aan het woord. De Democraten willen extra getuigen horen, maar daarvoor hebben ze de steun van tenminste vier Republikeinen nodig. Het is de vraag of ze die krijgen. De zaak draait om mogelijk machtsmisbruik van president Trump. Het dodental van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen naar 41. Volgens de autoriteiten zijn bijna 1300 mensen ermee besmet. Dit weekend wordt het Chinese nieuwjaar gevierd. In een poging de uitbraak van het virus te stoppen... heeft het stadsbestuur van Shanghai besloten om alle bioscopen te sluiten. De ziekte is voor het eerst ook in Europa vastgesteld. Gisteravond werd bekend dat in Frankrijk drie mensen... het nieuwe coronavirus hebben opgelopen. Even leek het erop dat een van hen in Nederland was geweest... maar dat bleek een misverstand. Bij een brand in een appartementencomplex in Vaals... zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De drie anderen konden ter plekke worden behandeld. De brand brak uit op de derde etage. De brandweer heeft een aantal mensen met een hoogwerker... van hun balkon gehaald. Een groot deel van het complex moest worden ontruimd... en zo'n twintig bewoners zijn opgevangen in een hotel. In Mali zijn drie Belgische militairen gewond geraakt door een bermbom. Ze zijn alle drie buiten levensgevaar. Twee militairen konden ter plekke worden behandeld. De derde is voor behandeling overgebracht naar een Frans ziekenhuis in Goa. België heeft momenteel honderd militairen in Mali gestationeerd. Tot vorig jaar waren er ook Nederlandse militairen in het land gelegerd. Zij werden in mei teruggehaald naar Nederland... Het weer is grotendeels bewolkt met in het noorden kans op motregen. Het wordt maximaal 6 graden. Morgen is het droog, is er ook kans op zon. En dan wordt het ook een paar graden warmer. Oh, Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files.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 Ready? Daar ik altijd zo bloed geil van. Oh. Ja, het is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ja, weet je, hart voor natuur, klimaat, voor je medemens. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Best. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik ga er zet de kriebels van. Dan moet je medicijnen ook op tijd nemen. Weet je wie ze ook een nekshot mogen geven? How dare you?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 Good morning. Yes, good morning. Fijn je dit toestel op aanstaan? Nou, nou, nou, dat is maar even een uur open. Die hebben ze even lopen plakken en knippen. Ja. Yes, man. Zeg, toch het, wel uh, leuk als je zo'n uh, effect hebt op iemand. Dat je yeah. dat allemaal gaat doen met jouw dingetjes. Ja, ik wil zeggen, allemaal mijn... Uh, ik hoor echt mijn, mijn, mijn hele leven van mij flitsen. Gewoon, ja. alle thema's die we hebben behandeld... zaten het ergens midden een beetje Ja, nee, Ik wist dat het zou gebeuren, maar ik heb echt heel goed mijn mond kunnen houden. Ja, het is toch moeilijk moeilijke altijd hè? Je ja, zeker. Ik, echt, het wordt zeer gewaardeerd uh, collega's. En uh, nou ja, ja. ja. Leuk. Collega Cor? Cor? Ja, ik was er ja. raam even kwijt. Ja. Ja. Maar uh, leuk man, uh, elke week een nieuw hoofd niet? Daar dat... is we te veel, denk ik. Hè? Dat, <laughs> dat is wel heel veel, maar dat ik, veel vind heel veel. Wel, ik vind het wel knap gedaan. Ja, dat is heel knap gedaan. Goed, uh, tweede, ge uh, tweede gedeelte. Nee, we zitten nog maar in het eerste gedeelte van nee. het programma. Nee. Oh, heerlijk. We ja. hebben ja. nog twee uur. We zitten nog twee uur hier bij Toebocht Leef. ja. Het is uh, ja. uh, it's disgust. It's het uh, ja, is een dat ze Ja, dat is elke keer zo. Hè. Ja, het is altijd wel jammer dat ze hier weer zitten. Koortsachtig zijn ze hier sinds vandaag aan het werk. Ja, dat klopt. Oké, okay, een fragment van. Oh. Even kijken of je het nieuws kent. Um, Koortsenachtig zijn, ze, kijk, let ook weer. Die, mensen met die, Ja, die mensen met. Uh, Koortsachtig zijn, met die uh, met, met dat uh, coronavirus. Ja, klopt. In deze buitenwijk van Wuhan bouwen ze een compleet noodziekenhuis. Echt. Ja, maar er waren geloof ik nog maar. Er waren maar zes doden of zo? Maar 6, 41. Inmiddels? Ja. Oh, oh dat, is, dat is wel eventjes uh, een ik, ik, ik lees in de kranten iets van 26. En, en uh, vanocht, uh, vannacht zijn er nog een aantal bijgekomen. 41 was het nu. Maar ik ben wel benieuwd in wat voor leeftijdsgroep die uh, mensen zitten. Zijn dat nou inderdaad de zwakkere van de maatschappij? ouderen of hun uh, de kinderen? Een kaas zou sowieso elk moment zijn uitgeblazen. Uh, ja. Hoeft ja. niet dit te gebeuren. Ja, precies. Ja. Een, een, een, noem je dat? Een najaarstormpje, een wintergriepje. En het is gebeurd. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat ja was dus hem dan. Het, het is van komen en het is van gaan. Ja, zo is hè? het. Ja. even. Echt, nee, goed. Wat zijn ook weer de klachten? Het is dan een of ander longvirus waardoor je kortarmig wordt benauwd. En dat is het een beetje, en vooral zwakker die zijn dan wel de pineut, wat je al zegt. Ja, het was echt de coronavirus. Ik dacht eerst van ja, doe even normaal. Ja, corona coronavirus. is een biermerkje. Het is een biermerkje, maar ja. dat is echt, uh, zo heet het. Uh, je kan goed ziek worden van corona. Je moet niet te veel nemen. Nee, oh nee, dat was weer wat anders. Dat was weer wat anders. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Toebak leeft op deze koude zaterdagmorgen. Ja, het is best wel fris, vind ik. Ja, maar goed. het is wel erg. Het is, uh, Oh ja, het is wel erg. Dus we onze gedachten gaan uit naar de familie van... Hier, hier hoor ik gewoon twijfel. Het is wel erg. Het is wel heel erg. Het is, ah, het is best erg. Ja. Maar nog niet in Nederland. Gewoon lukker. Echt. Dat is pop. Voel. Cool. Give me a reason, give me a go. uit België vandaan. Jawel. En ze maken muziek en dit is cool voor lach, met toch wel een heel groot knipoogje. Naar je wel. Uh, Hoor je het? waar het nou een beetje knipoog naar is of niet? Nee, nee. eigenlijk niet. Oké. Okay. Uh, Brian Ferry, weet je wel? Ja? Ja? Brian Ferry van welke band is dat ook weer? Even kijken of je pop. Oh, god. Ik, ja, ik weet het. Ja, Rocky music. Ja, precies, die wist ik, ik. Echt dat gitaartje is gewoon net rocky music. En dat wordt zeer gewaardeerd. Zat. Het plaat is alweer bijna tien jaar oud die trouwens ook voel af van Dat's pop. En uh, ze maken meer leuke muziek. Het is 10 uh, uh, minuten over acht. We kijken even de wereld en uh, vanochtend hebben we ons, uh, ons gezicht gewassen, natuurlijk toen ik mijn gezicht aan het wassen was, dacht ik van. Uh, Wat de fuck? Moet ik, heb je, heb je... Ben jij aan het te roeien? Nee, ja, dat, ja, ik gebruik altijd heel veel water hè. Ja. Heel veel water hoor. En toen uh, zei dus ik denk, ik moet toch even onder het uh, lui kijken. Heb ik nou een lode leidingen of heb ik uh, stalen leidingen, koperen leiding? Want lode leidingen, dat is levensgevaarlijk. Ja. Ja, dat, dat moet vervangen worden. Daarom werden de mensen vroeger, vroeger niet zo oud, denk ik. Wat? Daarom werden de mensen vroeger niet zo oud. Nee, dat maar is. Niet... Het lood is waarschijnlijk heel makkelijk te maken en te verkrijgen, denk ik. Ja, je kan het wel lekker buigen. Ja. En als het lekt, dan rek, rek je het een beetje op ja, en dan ja. pluistert het weer aan. Ja. Ja, zoiets. <laughs> zo makkelijk allemaal. Ja, ja die ja. je zo in de hoek. Maar nee, dat moeten ze allemaal vervangen. Dat kost tussen de 1000 en 1500 euro. Maar er zijn nog wat bijkomende kosten. Hè. Dat kan zo oplopen. En dan hoor ik echt iemand op het nieuws. Ja, gezondheid is, is belangrijk, maar. Uh, je ja, portemonnee ook. Portemonnee ook. Dan denk ik, huh? dat, kan, dat kan je deze tijd toch niet meer zeggen. Ja. Alles voor de gezondheid, toch? Ja, maar als je daardoor eigenlijk zo weinig geld hebt dat je je huis moet verlaten. Wat hebben we heb dan opgelost voor je? Ja, oké. Okay. Niks denk, toch? Die denken bij zelf. ik haal gewoon wat water in de winkel om te drinken. En ik kook het water gewoon even. En dan is het ook uh, opgelost. Is dat lood dan weg? Ik denk het niet. Nee, het is nee. geen bacterie. Nee, dat weet ik denk dat, nee, ik dat, het uh, lood dat je lood zo. door koken niet weghaalt hoor. Oké. Okay. Nee, ja, het moet echt uh, heel erg gefilterd worden ja. op zo'n... Het is niet dat het is alleen gedood Ik had toch een update over het coronavirus. Daar hadden we het natuurlijk net over. Ja, okay. Dus, okay. de werkelijkheid. Dus hier, ja, ja, de werkelijkheid. Het had, uh, eind vorig jaar was het dus in China uitgebroken. En het had toen al meer dan 20 doden geëist. Ja? Het is nu ook officieel opgedoken in Europa... Ja, in Frankrijk, die is tussen, ja, drie uh, exemplaren. Ja, die zijn, uh, ja, maar de dodental in China is zaterdag gestegen tot 41. nadat 15 mensen stierven in de provincie Hubei. Dat is het epicentrum. En uh, de Franse minister van Volksgezondheid, Agnès Bezien... die zei al eerder op de avond dat het gaat om de eerste twee bevestigde gevallen in Europa. En ze sluit niet uit dat er meer besmettingen zullen opduiken in Frankrijk. Nou, ik zou zeggen, die grens op slot naar Frankrijk. Nou ja, er schijnt wel iemand van Wuhan. hang. Ja. Wuhan. Doorgevlogen te zijn. Uh, daar vandaan naar uh, Nederland. Naar en toen naar Frankrijk, naar Parijs. Naar Nederland eerst? Ja, die is, die is op Schiphol geweest. Oh god. Ah. Jeetje. Dus, uh, en dan hoor ik een viroloog, heet dat geloof ik. Een ja, man nee, ik nee. Hier staat een medische hulpdienst in Bordeaux. En Franse media yeah. hadden het onreste, onrechte gemeld. dat de patiënt via Nederland was gereisd. Dus oh, dat is niet zo. Oh, gelukkig, rechtstreeks. Dus een uh, rechtstreeks vluchtmachine naar om, Parijs. Oh, wacht, wacht even, wacht even. Ik hoorde een viroloog hoor op, uh, op de radio zeggen jij kunt er ook vanuit gaan, geen paniek, geen paniek. Maar je moet eigenlijk altijd van het ergste uitgaan, dan valt het altijd mee. Ja, en hij is ja. wel over Nederland gevlogen, misschien. Dus, uh, Wie heeft na naast hem dan? gezeten? Wie heeft naast hem ja. gezeten? Waar heeft zijn koffer gestaan? Ja. Heeft zijn koffer naast jouw koffer gestaan? En die is hier overgeladen? Hoe zit het oh. allemaal? gegaan, jongen. Ja. Ja. ja. Dus ik bedoel, uh, die mondkapjesverkoper, die zag ik gisteren bij Eva Jinnick. Uh, die was je even aan. Die had echt een goud handeltje. Hij, iedereen zat wat te denken. Van, oh ja, je bent lekker aan het geld verdienen over een andermans leed. Hij zegt ja, maar vroegen mensen, heb je de prijs nog maar gegooid? Hij zegt nee. Dat vind, ik, dat vind ik dan weer net even te weg." En toen dacht ik, oh ja, oh, dat vind ik dan wel weer mooi. Ja. Dat hij, niet, want hij moest er wel verlagen, een stuk harder ja, voor ja. werken. Hij had wel de prijs een klein beetje verhoogd, omdat hij wat meer... Uh, uh, uh, hij moest er iets speciaals voor doen of zoiets. Maar verder liet hij de prijs gewoon wat het was. Okay. Dus de, dat is wel mooi. Maar ja, ja, het is wel bizar dat je daardoor uiteindelijk miljonair wordt. Omdat dat, dat er een coronavirus is ergens in het buitenland. Ja, ja dat was ja. dat. Ja, dus zijn we miljonair geworden. Oh, wat was het toen? Een coronavirus. Ergens. Nou goed, er uh, zaterdagmorgen straks onder andere een stukje geschiedenis. Het is vandaag natuurlijk uh, 25 januari... Uh, en wie zijn de jarig en ook nog weer de Zandvoortse berichten zitten eraan te komen, natuurlijk. Eerst maar eens even een lekker gitaarplaatje. Inhaler, ik heb het beetje helemaal ontdekt. En dat ga ik ook helemaal plat draaien. En ook gewoon. Vorige week voor het eerst een rukje van de CD. En nu het tweede rukje van de CD. We have to move on. We moeten verder. Waar leeft. En en lullig. Toebak leeft. Hij koll op about quarter past en zei what's going on tonight, he said no plans, but I wouldn't mind holding at said, Come to the on Skyline, I grabbed myself a stool at the bar. Oh, somehow Rose always oh, knows just exactly what I need She didn't ask, she just opened a cold can and set it down in front of me I said thanks and thought about how Judy was Come here with me But I got so tired of recalling this our disease Cause I'm just fine Sometimes I need to feel my mind You know how there can be About a quarter past ten, and I said, Greetings, old man. He hung his coat on the wall and took the stool next to mine. He has rose for one glass of Merlot, and she laughed. Oh, I'm just fine. I'm wasting time. Sometimes there's no better. Dat je nog in bed ligt Op de achtergrond staat de radio aan Nou joh, er is niets aan de hand Muziek Sjauf En die sjauf om volledig te zijn En dat heet The Neon Skyline Ja, dat is iets nieuws Dat doet de jaren 70 aan Maar daar sta ik begint om En daarvoor hoorde je het ook nog in hele Brits popbandje Dat heet We Got to Move On We moeten verder Nee, niets Echt dat is helemaal niet zo, dat is helemaal niet bewezen. Want soldaat van Oranje zegt ook altijd dat, dat er een einde aan komt, maar dat gaat ook altijd maar door. Oké, okay, ja. Maar er is altijd verlenging. Het houdt niet op. Het houdt nooit op. Maar oh, dat is een zwart boek, dat was in een andere... Oh ja, houdt het een dan, zo... dan nooit op? Houdt het dat dan nooit hem. op? Ja, dat was de Dat was het, geloof van de zwart boek. Ja, ja. dat is een hele vaag uh, film, toch? Ja, ik kan me zeker. Herinneren. Ik kan me alleen herinneren dat ze die hele grote emmer met stront over zich heen kregen. dat vond ik echt zo'n dooddoener aan het einde. sloeg helemaal nergens ja. op in die film. Nou, je hebt ook zo'n andere film dat ze allemaal in, in zo'n latrine zaten. Dat ze, dan allemaal, ook, dat ze allemaal in de stront zaten, weet je wel. Om te ontsnappen. Ook zo'n oorlogsfilm. Okay, oh, okay. Weet je, die weet je niet meer. Nou, dus dat ik, vergeet ik heel gauw. nee ja, maar het is ook inderdaad wel confronterend. Ja, confronterend. Die dingen gebeuren echt. Hm. Ja, Zeker, dan moet je ja. soms even bij stil en dan ja. realiseer je van wat heb ik het goed eigenlijk? Hè? Ja. Maar wat, wat ook echt ik... gebeurd is... Ja, vertel. In de, Chine in de Chinese stad Sichu, vlakbij ja. Shanghai... Heeft de, hebben de autoriteiten zeven mensen... die in pyjama over straat liepen... aan de publieke strandpaal... hoort mij nou, strandpaal... schandpaal genageld, oh. al is de New York Times. De beelden van bewakingscamera's werden samen met delen van de naam en locatie... Op het sociale medium WeChat gepubliceerd. Ja, vanwege onbeschaafd gedrag. Wordt het eindeloos een keer goed ingezet over het ja, systeem? Ja, ja, het kan het niet hoor. Want onbeschaafd gedrag. Zeggen ja. zij verwijst naar mensen die zich gedragen op een manier. die de openbare orde verstoren. omdat ze geen moris kennen. En uh, veel mensen denken dat dit. en dat was, bleek dus. het in pyjama over straat lopen. Ja? een klein probleem is en niet veel uitmaakt. Maar anderen vinden echt dat het heel erg is. En, uh, maar het blijkt dus dat daar. Uh, in China het dragen van pyjama's... dit openbaar relatief gebruikelijk is. Met name onder oudere vrouwen. Want? En het gebeurt vaak om praktische redenen... in het zuiden van China... waar huizen geen centrale verwarming hebben. Maar ik denk van nou, een pyjama is dan toch te dun. Lijkt me. Maar ja. Hey, wacht, dit klinkt heel erg. Ze hebben geen centrale verwarming. Dus het is koud binnen. Dus dan gaan ze met de pyjama de straat. Dan ja, ik ben denk, dat dat ze het koud binnen dan buiten wel... of zo dan? Ja, ik denk wel dat ze van alles eroverheen. hebben. Dat ze gewoon uh, de pyjama eigenlijk uh, als een soort ondergoed extra dragen. Oh, maar, ja, maar ja, na landelijke commotie is het bericht van WeChat verwijderd... En dan hebben de autoriteiten van Suzhou hun excuses aangeboden. Maar of, die gezichtsherkenning die wordt dus echt overal voor gebruikt. Dat hè? blijkbaar. Maar goed. Of uh, hebben zij ook een middagdutje. Dat ze gewoon ergens denken. Van, nou, nu kan ik mijn hoofd even neerleggen. En dan hoef ja, je niet het, om te kleden. Of, of het zijn toch van die dwalers. Hè, die een beetje de weg kwijt zijn. En dat ze denken. Oh, ik moet even ergens heen. En dan, ja, uh, okay. en dan uh, denken ze nergens aan. Alleen aan wat ze moeten gaan doen. Even snel het bed uit. Even wat halen. En weer terug het bed. En gewoon weer even lekker radio luisteren. Nou, ik heb ook van die rare uh, berichten ja. hier. Priester. Priester uh, Yasun Dat schijnt een priester-geestelijke te zijn die 300.000 jaar geleden geleefd heeft. En hij schijnt destijds bekend te zijn geweest door zijn zoetgevoiste stemgeluid. Hij schijnt een hele mooie stem te hebben gehad. Mm, en nu, graag... 3000 jaar later, dachten ze mezelf: ja, hoe zou dat dan geklonken hebben? Nou, dan hebben ze natuurlijk zo'n 3D-printer. Dus hebben die lucht van deze man, van deze Nashum Hum... of zo, wie, weet ik weet niet, hebben ze hem nagebouwd. En het resultaat is uiteindelijk... dat hij eigenlijk alleen maar de klinkers kan voorbrengen, waardoor hij dus eigenlijk een beetje klinkt... als een, uh, als een geit. Oh. Dus, uh, dat is, dus, ja, dat is, dus dat is niet echt... Is dat voor een gekke geit? Ja, dat is dus niet helemaal gelukt... deze priester terug te halen uit het verleden... met die zoetgevoosde stem van hem. Jammer, ja. Maar ik denk zeker, priesters die echt een... Zo, ze hebben vaak toen we het ook wel zo'n zalvende stem. Ja. Maar dat is eigenlijk wat ze ja, steeds heen. weer half biddend uh, ja. hun, hun dingen vertellen in de kerk. Ja, voordat je weet sta je in je onderbroek ook, die sta je in je piano ook weer. Misschien sta je buiten. Uh, ja. Nou, nee, ik denk dat je je wel binnen wil houden. Maar ja. goed, daar komen we vast wel weer onderzoeken. Want momenteel zijn die hoven getuigen, getuigen die onder het. Uh, onder zijn groot was liggen, om te kijken... hoe daar met de nou. seksuele activiteiten zijn ja, dat geweest... Is om het steeds ernstig. zo is. Oké, okay, het is toebakleef. We Met tien uur gauw horen hier en daar. Ook nog eens een moppie muziek. Kijk hier, Sofie Meijers. En het heet Unforgettable. De morgen En wij draaien het ook alleen maar. links En nog eens iets. Maar wat is dit dan? Nou, het is nog geen hit. Maar het gaat wel een hit worden. Want als dan ga ik het ook op inzetten. Dat snap je toch allemaal wel. Ja, goed. We kijken even de wereld in. En we kijken ook altijd even kijken wat, wat er in Zandvoort speelt. Zandvoortse berichten. Zeker. Ja, goed. We hebben het hier over de Holocaust Monuments. Ook in Zandvoort. 27 januari en het is nu 75 jaar geleden dat Auschwitz bevrijd uh, werd. En daar gaan ze nu bij stilstaan, ook in Zandvoort. En het is dan te zien op het Raadhuisplein van 30 januari tot en met 3 februari. Is het een landelijk project. Dat heeft natuurlijk Daan uh, Roosengaarde bedacht. En het zijn 104.000 lichtgevende steentjes. En, uh, ik zou echt denken, oeh, ik raak ze niet aan. maar iedereen zit met die dingen in zijn handen. Ik denk, wat zit erin? Wat is dat voor lichtgeven? Iets. Maar goed, uh, dat wordt dus op verschillende plekken neergelegd. Het schijnt een paar seconden op te lichten. En het is om uh, vijf uur onthuld. Uh, in het Raadhuisplein zijn er ook een paar. En is, oh ja, in het Raadhuisplein is, is ook nog een uh, vrijheids uh, um, tentoonstelling van Edwin Keur te zien. En aan het project van, vier en vijf, van het 4 en 5 committee werken 150 gemeenten mee. En dit heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met de Joodse gemeenschap... die natuurlijk bijna nou ja, uitgeroeid is, nou ja, het kan je het bijna wel noemen. Maar ook Roma en Sinti zijn natuurlijk uh, wel flink de siga geweest in de oorlog. Goed, het ging over de Holocaust monument, ook in Zandvoort. Goed, wat hebben we meer voor berichten uit Zandvoort? Ja, ik heb wel een bericht en dat is ergens ook... Uh, dus ik denk, oh, weet je, dat is wel een, een uh, grap bericht. Ja. Waar, is maar waar is hij nou? Oh ja, hier. Er was afgelopen maandag... Is er een, heeft de ons, een omstander een vermeende handgranaat gevonden. Ja, ja, ik heb het gelezen. Je hebt gelezen, ja. ja. Het, het ah. leek dus een stressbal te zijn die ja, erop blijft. er is niks aan de hand. Er is geen bom ofzo? De politie had de omgeving rond de kwart voor vijf afgezet... na de, na de melding over die handgranaat. Exclusief verkennen kwam ter plaatse om het verdachte object te onderzoeken... en concludeerde dat het ging om een stressbal. En die daar in de buurt ook verkocht werd, geloof ik. Ja, ja? de stressbal kon in... Jezus. Diverse kleuren worden gewonnen bij het nabijgelegen casino Circus Zandvoort. Het product is maandag op verzoek van de politie direct uit de voorraad gehaald. En uh, de politiewoordvoerder Koos Venema... die snapte wel dat de voorbijganger de politie heeft gebeld. Want van dichtbij zie je wel dat het nep is... maar op een afstand lijkt het bedriegelijk echt op een handgranaat. Het dus wel... Kijk, dan krijg je van die gasten van, nee, hey, die gooi je naartoe toe, vang. En dan, dan denk je, oh god, je moet gooien een granaat naar me. Ja, dan is ja, het ja. gewoon zo'n stressbal. Ja, ja, wat, je... wat kan je hier tegen doen? Je hebt natuurlijk ook wapens die er best wel goed op lijken. Ja, ja, ja allemaal... nepwapens mogen ook niet, hè? Nee, nepwapens. Ja, ja, je mag tegenwoordig alleen maar pistolen maken die dan oranje zijn of zo. Ja, ja dat, dat is ook zo. Als, iemand dan, als je een gestresste buurman hebt, dan leg je zo'n nepgranaat voor de deur. ja. Ja, ja, zegt, ja. ja man, het is om te zorgen dat je gaat ontstressen. Knijp een ja. beetje in die bal. Knijp goed in die van bal. Oh, ja, goed. <laughs> ja. Nog veel commoties. Uh, nog veel accommodaties ac Ja, Er ja, was veel commotie om die stressbal. Bijna hetzelfde. Maar dit ging over uh, accommodaties. Er zijn nog beschikbaar in Zandvoort. Want ja, natuurlijk volgend, volgend jaar. Nee, niet volgend jaar. Dit jaar. mei gaat het gebeuren toen op de Grand Prix. En uh, hier in Zandvoort dachten we allemaal. wij gaan geld verdienen. ik doe die kamer gewoon 2000 euro voor een voor nacht. Ja, stel je, idioten. De prijzen zijn in Zandvoort zo hoog... dat ze allemaal buiten Zandvoort gaan zoeken ja. naar plekjes om te slapen. Natuurlijk. Ja, ja, dus daar moet toch wel even naar gekeken worden. Het zal echt jammer zijn als jij een onbeslapen, een onbeslapen bed hebt gehad natuurlijk. Dat zou een beetje jammer zijn. Dus ze moeten echt kijken van... doe de prijs omlaag. Laat mensen weer even binnen, want... Mensen gaan niet al het geld in dat ene weekend uitgeven in Zandvoort. Die denken, oh ja, nou, ik wil het vaker naar Zandvoort. Ik ga niet alles op die ene, die ene weekend nee, uitgeven. Precies. Dus en wees even slim. Ik heb gezien ook in, den, uh, in Rotterdam. Ja. En ik uh, was daar op zoek voor een nacht in een weekend... Uh, met de vrienden gewoon een, een huisje huren of zo. En het zag ik zag inderdaad op een gegeven moment staan 3500. Ik dacht, is dit dan 3500? Maar ja, dat was precies dat weekend van het Songfestival. Ah. Dan doen ze precies hetzelfde. Oh, stel je geldbol. geldbol. kan je heel huis te zuren voor 3500 euro. Oh ja. Maar ja, wil je het nieuwe jaar alsnog even goed beginnen? Even lekker bewegen? Dan kan je dus vandaag met een van de vrijwilligers mee. En dan kan je naar een excursie doen vanaf het bezoekerscentrum. De Oranje Kom in Overveen. die begint van half elf tot één uur. Dus ga even lekker naar buiten, het is nog mooi weer. Maandag wordt het slecht, ja. heb ik begrepen. Dan krijg je een, een, een voorjaarsstorm, zeg maar. Ja. Maar uh, nu is het nog lekker weer, het weer is zacht. Ga dus lekker om half elf even lekker douchen. en Een hartstikke idee, even naar Overveen. Dat Doe maar we wel even douchen, ja. De gemeente ja. Zandvoort zoekt leden voor de adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. Uh, ze adviseert die sociaal domein. adviseert zeg maar de gemeente uh, namens de inwoners. Uh, met allerlei dingen. Onder andere bijvoorbeeld uh, gezondheidsbeleid, schulddienstverlening. Allemaal dat soort dingen. Wordt ge... Kan je daar instappen en meedenken? En dat, is, nou, dat zijn goede dingen gewoon, uh, om daar aan mee te denken. Uh, soms is dat ook wel nodig. Hè? Sommige dingen zijn nog omslachtig hier in het antwoord. Kijk naar het Watertorenplein bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel leuk als daar wat meer uh, breed over na wordt gedacht. Verder, uh, even kijken. Nou, zover even de... Verder we de rest bewaren gewoon voor het volgende. Precies, anders hebben straks allemaal... kort we hebben straks helemaal niks meer natuurlijk. Dat kunnen we ook niet doen. Goed, nieuwe plaat van uh, All Time uh, Low. I'm a liar, I'm a cynic. I'm a sinner, I'm a saint. I'm a loser, I'm a critic. I'm Het is een beetje rock. Zo'n schuldige punkmuziek. Leuk hoor. Van die uh, lekker uitziende gasten. Maar zit mijn haar wel goed voor de videoclip? Ja, een jaar zit het goed. goed. Nou, zo komen ze een beetje op. Maar ik vind het leuk. Dit Dit heet uh, All Time Low. En ze hebben ook. Uh, I'm a sinner. Het is uh, toepakleefd. En uh, kijk even in de krant. Ja, systeem zo lek als een zeef. En er schijnen dus uh, vorig jaar, of eigenlijk uh, in 2017... Uh, en in 2008 ging het om 12.000 ongewenste vreemdelingen die plotseling zoek geraakt Vorig jaar, 2019, zijn plusminus 14.000 vreemdelingen zomaar verdwenen. Het oh. gaat dus ook over uh, asielaanvragen. Die, zijn, die liggen naast al die sokken. Welke sokken die altijd kwijt zijn? Ja, ja, die zijn ook altijd <laughs> kwijt. Ik weet, heb jij zelf een sokken die kwijtraakt? Ja, weet wel. moet je eens even kijken. Nou ja, goed, uh, in 2017 proeg het aantal asielvraag 31.000. Uh, twee jaar geleden was het 30.000 en uh, afgelopen jaar, vorig jaar dus, was het 29.000 asielaanvragen. Het, het, het, het, het, het neemt langzaam af. Maar goed, die illegalen die lopen hier nog steeds rond, die verdwijnen in het... Uh... Ja, nou noem je dat? In, in, in, in anonimiteit? In in, uh, anonimiteit? Ja, precies. Ja, ja. Ja, je zegt het helemaal goed hoor. En uiteindelijk de, de, ja, er zijn er ook heel veel kansloze asielzoekers die dan regelmatig toch de bus willen pakken. En heel veel buschauffeurs hebben daar wel last van, daar in de buurt van Nijmegen. Checken in, checken dan meteen uit. Uh, we hebben geen kaartje. Uh, Maken veel lawaai, vol mensen lastig. Nou, er moet dan er weer politie bij komen. Dan staat zo'n bus weer een half uur stil. De buschauffeur heeft geen, geen pauzes meer. Het hele schema's lopen door de war. En nu zitten ze ook, uiteindelijk zetten ze nu beveiligers op. En die kunnen het nog een beetje in banen leiden. Maar het schijnt echt een serieus probleem te zijn. Dat zijn vooral gasten tussen de 15 en 25 jaar oud. Die totaal geen kans maken om asiel hier te krijgen. Dan denk van nou, we gaan het gewoon een tijdje proberen. Ja. Nou, leggen dus het hele busvervoer bijna lam, heb ik het idee. Dus dat is, uh, nou, verontrustend. Ja, maar ja, de ja, ik, ergens denk ik van, ja, ik zou het misschien ook doen op dat moment. Natuurlijk, daar zie ik ook helemaal aan. Nee, ja. ik hoef dat gelukkig dat niet is te Zo, Hoe irritant als jij in de bus bent, stapgeren, op het moment dat je de eerste stap... Nee, maar hoezo, hoe, waarvoor hoe zou je het doen? Nee, uh, illegaal uh, verdwijnen als ik ergens geen... Uh, nee, oké. Okay. ik nou wel heel verkeerd te zeggen. Nee, Nee, ja. ik bedoel, als ik ergens ben en ik probeer uh, asiel te Wat krijgen... Een, en dat lukt niet. Dan ga je dus ook helemaal weer naar het begin van de discussie. Wat ja. is een veilig land? Ja, het zal wel dat het veilig is in mijn land... maar ik heb totaal geen kansen daar. Echt kansloos land waar ik vandaan kom. Ik krijg niks op poten. En in Nederland heb ik veel meer kansen. Alleen ik moet ze wel krijgen. Ja. ja. En dan kan je natuurlijk zelf iets op poten gaan zetten. Maar ja, je kan ook denken van... nou, ik ga het nog proberen of de staat, de staat van Nederlander iets voor mij kan doen. Ja. Dat kan ik tot het laatst en toe uitproberen. En dan laat ik nog eens een vraag doen. En nog eens. En dan ga ik het land en dan laat ik twee kinderen achter. En die breng ik onder. Hey, het is een bekend verhaal dit. Ja. ja. En dan uiteindelijk mogen die kinderen blijven. Ja, en dan denk ik mag... Nou ja, is dat in ieder geval gelukt? Dan drie die monden niet meer te voeden. Nee. En in je eentje red je het wel. Want zo, is, daar komt het eigenlijk op neer. Oh mee. ja. Nou, nee, ik denk dat ze uiteindelijk wel bij de kinderen wil zijn. Maar goed, ik heb het over Howick en Lillian Howick. Ja, daar ging ja, het over. Ja, ja, dat was ja, ja. toch wel een uh, verontrustend voorbeeld van de, een moeder... die maar eindeloos doorging om het voor elkaar te krijgen. Ja. En dat uiteindelijk de kinderen daar de dupe van waren. Ja. Nou ja, ze wonen nog steeds hier. Ze wonen hier nog steeds. Maar bij ja. wie wonen ze? Dat is dan de vraag. Dus was, daar niet, was daar niet nog een onderzoek naar uh, gedaan? Omdat ze het nou, We zo kunnen het zo direct even bekijken. En het toezicht uh, was uh, verdwenen. Nou goed, wat zit jij nog ja. te lezen nu? Ja, er is uh, een... december zijn uh, vijf gedetineerden ontsnapt uit de gevangenis in het Vlaam van Turnhout. Yeah. En een van die vijf gedetineerden heeft een ansichtkaart met de tekst Groeten uit Thailand naar de directie gestuurd. En hij heeft ook zijn ge gevangenisbadge teruggegeven. En volgens de, Be de Belgische nieuwsuit gaat het om... Oualid Sekaki, broer van Ashraf Sekaki. En uh, Ashraf die wist in 2009 ontsnappen uit de gevangenis van Brugge. Doordat handlangs een helikopter hadden gekaapt. Zo. En ook in Marokko zette hij het na een veroordeling op de lopen. En uh, hij is dus de laatste van de vijftal die nog voor vluchtig is. En uh, de vijf ontsnapte dus in 19 december. En in, uh, tot de kaart ontbrak van Sekaki ieder spoor. Maar weet je wat gewoon slim is? Als je nou gewoon iemand... Uh, Vraag van wil jij deze aan een stewardess voor? zou je deze even daar, even daar in Singapore even in de bus zullen komen? ja natuurlijk. <laughs> ik snap het en uiteindelijk zit je gewoon ergens, ja, uh, zit je ergens een in een hooi berg op een boerderij heel slim Ja, is... <laughs> ik hoop voor een beeldwerk zo maar ik krijg ze niet Ja, goed, <laughs> het is de zaterdagmorgen Haley Williams ik werd gepakt door de muziek of kwam het toch door een videoclip omdat ze naakt in die videoclip rondloopt ik bleef kijken, maar dit laatste zag heel weinig. Ze zingt Swinart. Rage is a quiet thing. Well, you think that you tainted, but it's just lying in wait. Uh. Swimmer van Haley Williams. Mooie dame om te zien. En tonsbare muziek. Vroegmorgen niet te wild, Maar toch lekker bietje. Goed, dus zaterdagmorgen en dit weekend. Ja, ik geloof dat je het moet je het elke dag nu doen. Een half uur tellen. Was dat nou? De bedoeling? Ik geloof een half uur. Iedere dag? En nou ja, nee, dit weekend. Dat, dat, geen half uur toch? Ja, ik dacht dat je half oh. uur moest tellen of zoiets. En, uh, nou, gisteren het leuke voorbeeld natuurlijk uh, op de televisie te zien. Vink. Raukborst. Windekoning. Pilmees. Tjiftjaf. Hond. Ja, en dat deed hij gewoon op het gehoor, hè. Hij keek niet eens. Hij was gewoon, soms voor zijn tent stond hij al een beetje naar buiten te luisteren. Hij zegt, oh, dat en dat. En wat is dat? Oh, ja, dat. Nou, en uiteindelijk dacht hij, ja, dat is een hond. Nou, precies. Ik ga ze ook tellen vanmiddag. Dus ze uh, kijken. En uh, goed, uh, heb je dat eens een keer meegedaan? Uh, vogeltelling? Nou ja, ik heb, ze uh, zeggen, uh, ik, ik zie gewoon bijna niks, nee. weet je in mijn tuin. Ik zie wat musjes en dat zit, Waar staat die mus er wel op oh, dan? Ja. Ja, ik zie die mus niet die eens erop staan. Ik hoor het al. Ja. Nee, lama. Nee, ik zie hem gewoon niet. Nee, ja. Oh ja, hier, huismus. Ja, bij de H ja. had ik er niet gedacht. Kijk. Nee, maar ik zie alleen maar musjes. En soms inderdaad een paar van die nare beesten, die grote, die die musjes weer wegjagen. En daar word ik altijd een beetje pissig van. Ik denk van, joh, ga weg jij groter, rotzak. Okay. Ja, een half uur. We, uh, dit hele weekend kan je dat doen. Dus uh, gisteren, ja. vandaag of morgen. Een half uur de vogels in de tuin of op je balkon kijken. Vliegen ze alleen maar over de tuin heen, dan tellen ze niet mee. Nee, nee. Ja, dus, uh, nou ja. ja het is wel lastig. En uh, ja, die moet je even binnen houden. Dat is misschien wat handig. Ze dus komen er helemaal niet in, Echt? natuurlijk. Hè? En de katten ook graag. Nee, en de katten ook, ja. Dat zijn ook veel leuke stukjes van. Hè? Ja, laat die ook even binnen. Want anders komen ze natuurlijk helemaal je tuin niet in. Nee. En omdat deze, dit persoon, deze. Deze persoonlijkheid maar even helemaal buiten beschouwing te houden. Dan ja. komt er helemaal niemand meer ah, Ik weet niet of die, ooit, of die van die vogeltjes eet. Ik denk het niet. Ja, weet die ruiken ja. waarschijnlijk wel onder de grond. Dan de graven en hebben ze gewoon een uh, rat te pakken of zo. Ja, straks dan, uh, hebben ze geen leefgebied meer, die wolven. En dan komen ze de, de dorp in. Net zoals hier. Want bent ook ook met die herten. Nou goed, we kijken nog even de wereld. Het is 10 minuten voor 9. Uh, uh, leuk om te weten. Wat is dit? Oh, dat is wel wat oh ja, ja, je je... Ja, oh, ja, zeker. Ik... Op je, van de Weide, hoeveel kilometer heeft hij nog. Nou, ge... nou hij, hij heeft dus uh, 18,5 uur gezongen. En 78,65 kilometer uh, heeft hij afgelegd. Dit is helemaal ja. de warande in uh, Oosterhout. Ja. En hij uh, begon donderdag om 7 uur. En uh, hij, lag al, hij lag heel lang op schema om de vereiste 102 kilometer te halen. Okay. Maar vrijdag in de loop van de dag kreeg hij het zwaar. De tempo nam af. Het record kwam wel in gevaar. Dat hij al een paar keer heeft overlegd met de mensen. Van, nou ja, je haalt het toch niet, dus waarom zou je nog die laatste vijf en half uur gaan zwemmen? Hij heeft groot gelijk. Wat is dat voor instelling? Je haalt het toch niet. Hij kan toch een één keer veel harder gaan zwemmen dan? Of niet? Ja, voor 24 uur achter elkaar. <laughs> ik heb, als ik een uur zwem ben, ik al kapot. Wat was ook weer de bedoeling van niet dit? Nou, Hij wilde eigenlijk 102 kilometer halen. Dan had hij het wereldrecord had hij dan, uh, uh, verslagen. Oké, okay, en wat hij... was de bedoeling daarvan dan? Nou, dan komt hij in het Guinness Book of Records. En waar is daar de bedoeling van dan? Nou ja, dan uh, ben je vereeuwigd hè, met je prestatie. Oké. Okay. Maar je kan ook iets heel raars doen hoor. Dat je bijvoorbeeld de meeste wc-papier ergens omheen wikkelt of zo. Maar je moet wel zorgen dat er mensen zijn die er zin hebben om naar te kijken dat jij dat doet. Maar heeft hij er nog geld mee opgehaald? Want daar zijn we ook altijd niet nieuwsgierig. Hoeveel jongeren heeft hij er mee opgehaald? dat staat er niet bij eigenlijk. Ik kijk of ik nog ergens anders. Dit is gewoon een persoonlijk record dat hij wil verbeteren. Wij denken natuurlijk altijd dat hij alles altijd maar voor zich laat inzetten voor goede doelen. Maar hij wil ook eens een keer iets voor zichzelf doen. Nee, hij heeft het gedaan. Ook voor geld volgens mij. Maar het staat er niet bij. Echt? Naast de eer wil hij zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Oké, okay, hartstikke goed. Maar ik zie, ik zie niet hoeveel. Ja. Nou, we gaan het nog even opzoeken. Dat dacht ik wel. Een goed idee. Man, echt ongelofelijke energie. Ik, ben, ik heb wel te doen met zijn vrouw die ernaast staat. Is ja. die vrouw die ernaast staat, Ja, die krijgt wat korte aandacht. Dat is wel zo. Ja. Het gaat altijd over Maarten. Ja, dat is ook alweer zo. Maarten, ja. ik ben er helemaal zat van. De vraag niet hoe het met haar gaat, maar hoe gaat het met Maarten? Hoe gaat het met Maarten? Ja, ja, ja. Wel goed hè, hij zwemt wel goed. houd toch niet op, in godsnaam. Ik heb hem volgens mij wel eens gezien, want toen uh, deed hij een demonstratie, in zandwoord. Uh, ja? en, en, en dan zie je wel iemand zo zwemmen. En dan zie je dat ze inderdaad zo gestroomlijnd en economisch zwemmen. Dat ze één slag dat ze dan gewoon al tien uh, meter verder zijn of ja, zo. Ja, het ziet eruit als het heel gaat, maar ik denk als je ernaast zit, dat je gaat... Ja, ja ja. het niet dat zou leuk en... zijn om dat eens een keer te laten zien. ja Dat je ook kan zien van, ja, hij is zo getraind. Hoe hard gaat hij eigenlijk? Nou, dan ja. lijkt het gewoon een hele snelle, trage spullen. Goed, het is dus, uh, de zaterdagmorgen vandaag. Geen jeugdafdeling. is zijn vast volgende week al een keer bij onze fotograaf Mooie plaatjes aan het schieten in de natuur. Misschien wel van vogels. en tegelijkertijd aan het tellen. Dat zou zo maar kunnen. Georgia. En seeking the trail. Wat nog meer mooist op te vinden is. En uh, nou goed, ja, laat je eens een keer informeren. Misschien is het wel jouw muziek. En uh, gisteren heb ik natuurlijk weer de Wereld door zitten kijken. En uh, nou, het, het was wel opmerkelijk. Het ging natuurlijk over Sharon uh, Bouwman. Die uiteindelijk natuurlijk uh, toch wel uh, last heeft. Echt van suicidale gedachten uit het leven wil stappen. En eigenlijk ook weer niet. Ze weet dat het een bepaald gedeelte van, uh, van haar hersenen dat wilde. Andere gedeelte weer niet. En nou ja, ze, ze moet daar gewoon hulp voor hebben. Maar ze 810 dagen wacht ze op hulp. staat op een wachtlijst. Nou, dat doet niet veel goed natuurlijk als je zo lang aan het wachten bent. En nu heeft ze voor de deur van sociale zaken heeft ze daar, nou ja, heeft ze daar gezeten om aandacht te vragen. Dat is ook wel gelukt. En ze was in de wereldrijd door om daar even nog uh, dat verhaal kracht bij te zetten. En uh, dat is gewoon een hele mooie dame. Je zou je denken, hoe kan dat nou? Je ziet er zo mooi uit. En dan heb je zo dat soort gedachten. Ja, dat is echt bizar om je soms ja, over te verwonderen. En uh, dat gesprek werd uh, met beelden afgewisseld van de, de zanger van de Tangerie. Tergend noem ik de band. Dat zijn twee van die broers die dan uh, tergend, tering muziek maken, zeg ik altijd. Nee, dit zijn niet de Sound of Silence gisteren. Ah. Nee, iets van. Maar ik vind ze zo, zo lelijk, die jongens. Nou ja, dat Want die kunnen wel eens een keer een, een, een gemiddelde gebruiken. Dat ook, ja. Maar goed, dat past ook wel weer bij de soort muziek die ze maken. Maar goed, ik vond het wel grappig. Ja, het... je word, word je wel Suzy gevangen van die uh, als je naar hem kijkt? Nou ja, <laughs> ik, ik, vond, ik vond het wel grappig Gewoon die beelden die afwisten van een hele mooie vrouw. Die eigenlijk niet wil, die echt van die nare gedachten heeft. Nou, een man die er echt zo leuk is. Die gewoon echt een, van die hele mooie muziek maakt. Volgens heel veel mensen. Die niet meisjes maakt. dacht, jeetje, hoe kan het toch raar zijn in de wereld eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Is toch wel... Ze deden wel een klein beetje, denken aan de Bee Gees, Maar die zijn wel veel mooier. Eh, nou, nu ook niet meer, denk ik. Nee, nu ook N niet meer. Nee, maar goed. Ja, maar ja, de wel. muziek, de, de, de hoort en dat soort dingen. en Zoals ze zongen. denk ik, Ja, dat ja. Wel, daarom sommige muziek... Vroeger zag, zag, zag ik nooit de clips. Want je had alleen top op en daar uh, mochten wij nooit naar kijken. Mijn vader die bepaalde waar we naar keken. Oh. Dus ik heb er nu wel eens een clip. En denk oh, zie ze er zo uit. Terwijl ik die lied zo mee kan zingen. Oh ja, met die shirts half open zo. En dan hadden ze een gouden ketting daar hangen zo. En dan dat haren wat je mee uitkomen. En dan met een Ja, ik snap best waarvoor onze. Weet je ook weer, onze goochelaar. Die is daardoor geïnspireerd geraakt. Oh, zeker. Die wint op het toneel zo. Ja, dat ging dus over de suicide-gedachten van deze Charlotte Bouwman. Ja, goed. Nou ja, dat is uh, goed om onder de aandacht te brengen. En we hebben het ook afgelopen maandag. Hebben de, wat was het ook weer? De Blue Monday? Blue Monday, ja. Ik ja. heb ook helemaal niemand gehoord over. Die heeft die, die eventueel meegelopen heeft met die. Uh, met die lichttour van Blue Monday. Nee. Want er uh, was een loop. Ja, ik, ik kon helaas niet. Ik was He? in Haarlem. Maar uh, ik had echt zo van. Als ik er zo was geweest, was ik echt meegegaan. Okay. Dus ik moet eigenlijk, eigenlijk even ergens opzoeken of ik nog uh, kan vinden. Hoe het geweest is. Ja, ja. Dat dus, lijkt is, me leuk. Het is, ik, is uh, boeiende materie. En uh, ja, de, ja, mensen. Het hangt samen met eenzaamheid geen aansluiting te kunnen vinden. Het is een echt een hele complex uh, probleem ja, Maar ja, eenzaamheid. ik zeg wel eens, je kiest er zelf voor, als jij niet naar buiten gaat dan kom je ook niemand tegen, want mensen weten niet van jouw bestaan. Maar goed, het heeft ook wel weer vaak te maken met een soort chemisch stofje. Pas leden sprak ik ook al iemand weer die zei van... ja, het is gewoon aangetoond bij mij dat er een soort soort chemisch stofje in mijn hersenen... waardoor ik niet dat ivorisch of niet dat geluksgevoel krijg. En als ik dat aanvul, dan heb ik het wel weer een beetje. Alleen het is op zoek naar welk stofje sluit het beste aan. Chocola of zo? Ja, nou, bijvoorbeeld. <laughs> Seks, chocola, dat soort dingen sluiten dan we weer een beetje aan. Dat geeft dan een beetje dat gevoel weer... oh ja... Ik ben er weer. Weet we je zijn al. er weer. Ja, we zijn er ja. weer. Nou, goed, dus is het... Wat heb jij daar nou op je neus zitten? Ja, sorry, ik had het niet helemaal naar binnen gesnoven. Eba. Dat, dat werkt door <laughs> mij altijd. Nou ja. Dat gekenheid. vind je altijd wel lekker. Ja. Oh. Nou goed, nou goed. La laatste plaatje voor 9 uur 9 na natuurlijk hebben wij hier de... de geschiedenisles weer. Wat gebeurde er? Op 25 januari. En ik heb een hoog gehad aan damesmuziek When vandaag. Luister heerlijk.